De zaak zal voorkomen in oktober. Tot die tijd wil Termvos niet inhoudelijk reageren. Bij een ongeluk op de Van Brie-Noordbrug in Rotterdam is een dode gevallen. Er is ook een zwaar gewonde en een licht gewonde. Aan het begin van de avond botsten drie auto's op elkaar bij de afslag Feyenoord. In een van de auto's zaten twee mannen die te veel hadden gedronken. Ze zijn aangehouden. Het is nog onduidelijk of zij het ongeluk ook hebben veroorzaakt. Sommige gletsjers bij de Himalaya blijken niet te smelten... zoals wereldwijd gebeurt, maar juist aan te groeien. Dat hebben Franse onderzoekers ontdekt. De oorzaak van de groei is onduidelijk. Mogelijk is het een gevolg van zeer regionale klimaatontwikkelingen. Het gaat om enkele gletsjers op de grens van Pakistan, India en China... in het Karakoramgebergte. gebergte Andere gletsjers in die regio volgen wel de wereldwijde trend... en nemen langzaam af in omvang.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 Met nog vier wedstrijden te gaan staat Ajax zes punten voor op AZ en Feyenoord. Het weer in het binnenland helder en kans op lichte vorst. Morgen vrij zonnig, maar in het noorden kans op een buit. Wordt dan zo'n 9 graden. De dagen daarna wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Soms leef je een leven langs elkaar heen. Totdat je elkaar vindt.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 Dus, Olverit, willen jullie het Peutermenu Broccoli Kip... alsjeblieft weer oh, nom, nom, nom, nom, yummy maken zonder plofkip? Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan.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 Het vogelhuisje stonden al een tijdje klaar op ons terras... maar het zag eruit dat we weer te laat waren om ze op te hangen. Totdat de werkster zei dat de mezen er al steeds gretig bovenop zaten. Dus eilings timmerden we een huisje naast de schuurdeur op het noorden. Zoals ons gezegd was dat het moet. En daarna gingen we even hollen. En wat denkt u? Toen we terugkwamen hadden een stel mezen al een intrek genomen. Mooi zo. Alleen kunnen we nu de schuur niet meer in. Daar schrikken ze van en dan verhuizen ze weer. Wie hangt zo'n huisje nou ook naast de schuurdeur? Enfin, ons plezier in de loges is er niet minder om. Een nieuwe lente, nieuwe vogelhuisjes, nieuwe geluiden en een nieuw offensief. En wel het nieuwe lenteoffensief van wellicht de Taliban in Kabul vandaag. Met aanvallen op regeringsgebouwen, ambassades, het NAVO-hoofdkwartier in Kabul. En met 19 doden in eigen gelederen. Wat betekent dat? voor Afghanistan. Ik spreek erover met verslaggever Bettendam ter plaatse. En een heel nieuw geluid, lekker knapperig, komt uit het insectenkookboek. Insectenkookboek? Ja, why not? Een spreekhand ziet er echt niet enger uit dan een garnaal. En het insect op uw bordje draagt bovendien bij... aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk. Ik neem een voorproefje met chef-kok Henk van Gurp... en hoogleraar entomologie Marcel Dikke. En een heel ander nieuw geluid komt van GroenLinks. Het heet Hart voor de Toekomst en is een alternatief... voor de plannen die uit het katshuis gaan komen. Bezuinigingen en hervormingen. Partijleider Jolande Sap komt het hier presenteren... en columnist Mark Chavan van NRC Handelsblad voelt haar aan de tand. Ten slotte de dood van de plofkip door zijn geestelijk vader Wouter Klootwijk. Mijn eerste kranten van morgen vroeg en nu het nieuws van heden. Zondag 15 april. In Afghanistan begonnen de Taliban met het jaarlijks voorjaarsoffensief. In het centrum van Kabul werden regeringsgebouwen, ambassades... en het NAVO-hoofdkwartier aangevallen. Ook het paleis van president Karzai en het parlement kregen de volle laag. Daarbij lieten Afghaanse Kamerleden zich niet onbetuigd. Afghan ja. members of parliament have said that they themselves have taken up arms from rooftops... 14 politiemensen en 9 burgers raakten bij de aanvallen gewond. 19 Taliban-strijders zouden zijn omgekomen. Ook in Syrië was het onrustig. Het regeringsleger heeft volgens de oppositie gebouwen bestookt in de stad Homs. Tegenstanders van president Assad vielen in Aleppo een politiebureau aan. Mocht het ooit tot een vredesmissie komen in Syrië, dan is het maar de vraag of Nederland daar een bijdrage aan kan leveren. Zeker als in het katshuis besloten wordt dat er nog meer op defensie moet worden bezuinigd. Zo stelde minister Hille in het tv-programma Buitenhof. Ook twijfelt hij over het aantal JSF-gevechtsvliegtuigen dat gekocht gaat worden. Dat denk ik niet heb Geen idee, dat zal minder worden, want het volgende kabinet gaat erover beslissen, niet wij. Maar het wordt zeker minder. Maar het zal zeker minder worden. Bij de eventuele keuze voor de JSF als opvolger van de F-16 hoorde ook het plan om er dan 85 van aan te schaffen. Maar zoveel zijn er niet meer nodig, want ook in de hoeveelheid F-16's is flink gesnoeid. En toen wij dat in de tijd op inschreven, gingen we uit van het aantal F-16's van toen. Nou, inmiddels, ik heb al gezegd, toen ik minister werd, waren het er nog 190. het zijn er nu 68. Noord-Korea heeft tijdens een militaire parade in de hoofdstad Pyongyang een nieuwe raket getoond. En opmerkelijk, want dat had zijn vader slechts één keer gedaan, de nieuwe leider Kim Jong-un sprak voor het eerst het volk toe. Juist. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker vijf mensen door een tornado om het leven gekomen. De doden vielen in de stad Woodward in het noordwesten van de staat. Het geweld voltrok zich in een paar minuten tijd. It like crazy and the prelim was ook het naburige stadje Tangier werd getroffen, maar daar vielen zover bekend geen slachtoffers. It's uh, it's about more than you can bear. The good Lord was with us, he sure was. En hoe was dat in de nacht van 15 april 1912? Dat was de nacht dat de Titanic tegen een ijsberg botste en verging. Op dezelfde plek werd vannacht een herdenkingsdienst gehouden. So we have come in the spirit of remembrance. ...to give thanks to God for the lives of over 1.500 men, women and children lost to the freezing Atlantic waters 100 years ago tonight. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En Maiel Hagerman hiernaast me begint nu aan de voorlezing van haar uh, overzicht van de ochtendbladen van Morgenvroeg. Straks komt GroenLinks-partijleider Jolande Sap vertellen hoe haar partij denkt dat er bezuinigd kan worden in Nederland. De Volkskrant heeft het plan inmiddels ook bestudeerd en komt tot de conclusie dat de partij een hogere belasting wil voor de rijken. En aan ontwikkelingshulp wil GroenLinks juist meer uitgeven. Volgens de Volkskrant is het bezuinigingsplan van GroenLinks een mix van bezuinigingen en hervormingen. Zo zou arbeid goedkoper moeten worden waardoor het weer aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen werkgevers betalen minder belasting en de werknemer houdt meer over van zijn bruto loon. De Telegraaf gaat in het commentaar in op de eet die bestuurders in de bankwereld moeten gaan afleggen. Volgens de krant is het een nieuwe poging van de minister om het moreel besef in de bankwereld te zekeren. De Telegraaf vindt het diep triest dat de minister bijna vier jaar na het uitbreken van de kredietcrisis zelf met regels komt. Een zekere deemoedigheid van de kant van de banken was op zijn plaats geweest. De krant hoopt dat de minister doorbijt en de bankiers duidelijk maakt... dat er strenge sancties staan op het schenden van hun eet. Het is voor politici een enorm dilemma, volgens het Nederlands Dagblad. Wat te doen als christenen ergens ter wereld worden verdrukt? Politici willen zo snel mogelijk in actie komen... ook al omdat er vaak druk is vanuit de achterban om iets zichtbaars te doen. Maar CDA-Kamerlid Henk-Jan Ormel denkt dat het soms beter is om iets onzichtbaars te doen. De discussie is op gang gebracht door de Pakistanse aartsbisschop. die met Kamerleden heeft gesproken. Druk vanuit het Westen kan juist averechts werken. Als voorbeeld wordt de kwestie Asia Bibi genoemd. die in 2010 in Pakistan ter dood werd veroordeeld. op grond van een controversiële blasfemiewet. Daar had de publieke druk aanvankelijk succes. Maar christenen kunnen door de buitenlandse inmenging ervan worden beschuldigd. dat ze handlangers zijn van het Westen. Het CDA-Kamerlid Ormel pleit daarom in het Nederlands Dagblad voor telkens opnieuw een afweging maken. Er gebeuren steeds meer ongelukken in het verkeer doordat mensen zijn afgeleid. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid wijst vooral naar het hands-free bellen dat is al bijna net zo gevaarlijk als de telefoon aan je oor. Maar een nog groter probleem is de afleiding... die de huidige generatie telefoons met zich meebrengt. Mensen zitten tijdens het rijden met hun smartphones... te sms'en en te internetten. Ook zijn er steeds meer besturings- en navigatiesystemen in de auto. Die informatie komt allemaal bovenop de ouderwetse afleiding... van medepassagiers, muziek, eten, drinken... en de reclameborden onderweg, valt lees in spits. In Groot-Brittannië heten ze de Cotton Wool Kids... Kinderen die door hun overbezorgde ouders worden behandeld als veredelde kastplantjes. De National Trust, een soort vereniging voor natuurmonumenten... maakt zich grote zorgen over deze kinderen... en heeft een lijst van 50 dingen opgesteld die je zou moeten doen voor je elf, drie kwart jaar oud bent. In een boom klimmen bijvoorbeeld, of een krab vangen... wilde bramen eten, graven naar schatten op het strand... maar hun ouders zijn als te dood dat de kinderen zich bezeren... of dat ze worden ontvoerd door een pedofiel. Maar ook de National Trust is zich ervan bewust... dat veiligheid belangrijk is en gaat met de tijd mee. Zo signaleert de Volkskrant dat op een promotiefoto... een jongen die een boom gaat beklimmen... is uitgerust met een touw, kniebeschermers en een valhelm. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen You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 You want to check, I'm gonna give my baby back. <laughs> used to have a son named Joe, where he got to, I don't know. Maybe down in Mexico, you've been over daddy's door. I will make a singing dance I'm gonna give her all my soul I'm gonna play the rock and roll You say what you want to Jack I'm gonna get my baby back You say what you want to Jack I'm gonna get my baby back Feest in de crowd van Tom Petty. Zojuist beroofd van wel vijf gitaren, hoeveel hij er nog heeft, is niet bekend. We zeiden het al, terroristen, waarschijnlijk de Taliban... lanceerden vandaag een voorjaarsoffensief in Afghanistan... met aanvallen op regeringsgebouwen, ambassades en het NAVO-hoofdkwartier... met enkele tientallen doden en gewonden aan beide zijden. Betterdam, Dam, reporter in Kabul. Goedenavond. Het is daar nu uh, middernacht geweest. Wordt er nog gevochten? Ja, op dit moment uh, gaat het nog steeds uh, door. Ja. Op uh, tenminste drie locaties in Kabul uh, hoor je nog uh, sporadisch uh, vuurgevechten... of uh, soms wat hardere explosies. Ja. Wat heb je vandaag in de loop van de dag gemerkt van dit uh, Taliban-offensief? Nou, allereerst... Um ...is het inderdaad, net officieel is opgeëist halverwege de middag door de Taliban... maar het ministerie van binnenlandse Zaken hier zegt, nee, het is niet de Taliban... ...maar het is een andere over-terroristische groep genaamd, Fakani. Dus daar is al de eerste verwarring. Voor de rest uh, begon het rond, uh, rond een uur op één. Uh, dan hoor je hier dus het geknetteren van het vuurgevecht uh, door de stad. En dan is het in eerste instantie even onduidelijk... Maar um, ja, al snel werd duidelijk dat het uh, vrij gecoördineerd was. Dat betekent op uh, tenminste drie plekken in Kabul. En uh, binnen een uur kwam het nieuws ook binnen uit de oostelijke provincie. Dus ver hier vandaan. Tegen de grens met Pakistan aan. Waar ook drie overheidsgebouwen uh, of uh, politiegebouwen zijn aangevallen. Ook door zelfmoordenaars. Ja, ben je zelf de stad in geweest? Heb je zelf uh, gevaarlijke situaties meegemaakt? Eerst afgewacht omdat het uh, de eerste uren toch heel onvoorspelbaar is wat er gaat gebeuren, op hoeveel plekken precies de aanvallen zijn en dat er uh, regelmatig raketten uh, worden gelanceerd. Later, toen het wat donkerder was, ben ik uh, de stad ingegaan. Uh, en dat was, dat was wel spannend. Ik bedoel, de informatie was dat de zelfmoordenaars nog steeds in de gebouwen waren. Dus je weet niet uh, wat er gebeurt. Ook van de Afghaanse politiekant natuurlijk. Die zomaar om zich heen kunnen gaan schieten. En natuurlijk vanuit de vijand gezien. Die, die ook van allerlei wapens bij zich heeft. Dus dat is niet heel prettig. Of het nou de Taliban uh, zijn of een andere terreurgroep. wat, wat zou het doel van, deze, van dit offensief kunnen zijn? Dat Lastig te zeggen nu. Uh, ik uh, denk wel dat uh, dit offensief, als ik vergelijk met de aanvallen afgelopen jaren, dat het wel zeer sterk gecoördineerd is. Dus wat precies de boodschap is, weet ik niet. De Taliban heeft gekregen het is een, uh, een signaal om het beste te laten weten dat ze het momentum niet. Uh, ...hebben verloren, dat ze nog steeds aan wet uh, aan zijn. Uh, wat in ieder geval, wat je wel kan zien... ...is dat ze tot diep in Kabul zijn uh, gekomen... ...in een uh, gebied waar veel ambassades zijn. Dat is voor het eerst. Het is ook voor het eerst dat ze binnen een uur... ...dus op zeker zeven locaties in, in Afghanistan... Uh, ...deze aanvallen hebben opgezet. Dus terwijl de, de NAVO, maar ook de Nederlanders bijvoorbeeld... ...werken aan het versterken van een politieapparaat... Uh, en het legerapparaat, weten ze dus toch nog doorheen te dringen. En dat is denk ik belangrijk voor vandaag om te weten. Kan het de bedoeling zijn om de machteloosheid... van de regering Karzai aan te tonen? Ja, weet je, het is lastig om uh, de boodschap uh, te achterhalen... als het niet heel erg duidelijk is wie de raketten heeft gestuurd... en wie de zelfmoordenaars de stad heeft ingejaagd, om het zo maar te zeggen. Dus ja, het kan zijn dat, dat ze Karzai... ...verschut willen zetten door weer urenlang uh, zijn politie en zijn leger in de macht te houden. Het kan zijn dat ze de Amerikaanse soldaten uh, hier willen laten zien... ...dat ook al willen ze vertrekken, dat het dus echt nog niet in de hand is. Het kan, het kan allerlei redenen hebben. We moeten even wachten en, totdat dat duidelijk wordt. Hoe reageren de mensen op straat? Op straat in Kabul uh, is de reactie eigenlijk opmerkelijk in de zin van dat... Uh, de mensen om me heen ook gewoon doorgaan met werken, ook al knalt het door de stad. Uh, dus daar is ook een zekere gewenning. Daarnaast realiseert men zich ook dat het dus de lente is gekomen. En, en de zomer, van wie het offensief komt, is niet duidelijk. Maar het is wel zo dat het minder koud is en dat het dus makkelijker aanvallen uh, kunnen georganiseerd worden uh, op Kabul of in Afghanistan. En, en ja, dat is wel iets waar men voor vreest dit jaar. Dankjewel, Dam in Kabul.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 zijn vier. Tellende. Tellende. Tellende. Tellende. Tellende. Aan de overkant De kinderen kunnen gaan en staan Het is de tijd om heel sentimenteel te huilen.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 Goedemorgen, zonder zorgen. Je bent vrij, ta -da -da, ta -da -da. Goedemorgen oude Rotkop, Raymond van het Groenewoud... die dit weekend in België bekroond is met een platina plaat... 20.000 stuk van zijn uh, album De Laatste Rit verkocht. Welkom, uh, Jolande Sap. Dankjewel. Het, is, het ligt hier, maar nu uh, niet in kleur. Maar het is rood en groen, Het heet hart voor de toekomst. En het is het hervormingsplan van GroenLinks. Alternatief voor de overigens nog niet geheel bekende... bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte. Uh, nogmaals welkom... Dankjewel. je wel. Het is heel erg uh, uh, ondertekend door u en ook heel erg geschreven met veel uh, ik. Alsof u het allemaal persoonlijk voorstelt. Ik ben het er in ieder geval zeer persoonlijk mee eens. Ja. Ik, want, uh, ik vind dat we deze crisis in Nederland moeten benutten... om uh, echt op een goede manier de omslag te maken naar een duurzame economie. En ja. uh, dat betekent dat je, um, als je kijkt naar bezuinigingen... ook vooral kijkt naar welke maatregelen kun je nemen... om nu eindelijk eens ervoor te zorgen ja. dat in Nederland te vervuilen wat meer gaat betalen...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 ontstaan, groene werkgelegenheid... die kansen biedt, met name ook in die sectoren... waar het eenvoudig werk langzaamaan verdwenen is. is het hele plan al bijna samengevat. Nog even over die stijl met dat, met dat ik. Is dat een bewuste poging om, om het politieke persoonlijk te maken? Nou, eerlijk ik, gezegd Jolande heb Sap, stel ik daar... dit voor. Nou, het is wel natuurlijk laten zien waar je voor staat. Laten zien dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt. En het zijn plannen waar ik zelf ook al heel erg lang mee bezig ben. Misschien dat daarom die ik-stel er ook wat meer ja. in kruipt, Maar ik ben, uh, voordat ik politiek actief werd, jarenlang als econoom voor GroenLinks mm -hmm. actief ja. geweest. Al vanaf uh, begin jaren negentig betrokken geweest bij de verkiezingsprogramma's, bij de doorrekeningen. En ik ben zo trots erop dat GroenLinks elke keer weer opnieuw plannen weet neer te leggen... die en de economie financieel gezond maken... dus en de, de overheidsfinanciën op orde brengen... tegelijk heel veel nieuwe banen creëren... en ook echt zorgen dat bedrijven en mensen die omslag moeten maken... naar uh, innovatiever, milieuvriendelijker handelen. Hart voor de Toekomst is al gelezen door uh, Marc Schervannes... politiek columnist van NRC Handelsblad. Goedenavond. Goedenavond. Vond je het een helder stuk? Ja, het is niet zo lang. Het is leesbaar. Het is, uh, het is duidelijk. Ik heb gauw even het verkiezingsprogramma van 2010 erbij gehaald. Maar dan moet ik toch Jolande Sap vragen om me te helpen. Om te kijken of er nou belangrijke accentverschillen zijn. Ja, is dat maar ja, zo? het allerbelangrijkste is, en dat, dat, dat heb je goed geconstateerd... is dat we consistent zijn. Kijk, GroenLinks had in 2010 al uh, gewoon echt moedige hervormingsplannen op alle terreinen. En ook in 2010 zorgden we al dat die overheidsfinanciën houdbaar werden. Dus we zijn allereerst ja. consistent. Dan, dan zou je zeggen, waarom moet je nu een nieuw plan... Nou, waarom je een nieuw plan moet maken, is omdat de Nederlandse economie nu in een stevige crisis zit: de staatsfinanciën helemaal ontspoord zijn. En ook wij laten zien dat we tegelijkertijd die financiën op orde kunnen brengen, maar toch die omslag kunnen maken naar een groene economie. Nou, Hoe doen we dat? Door nog wat sneller te hervormen dan we in 2010 deden. Dus een aantal dingen doen we sneller, pensioenen bijvoorbeeld. En door een aantal investeringen die ja. ons na aan het hart liggen... toch even uit te stellen nu. Dus we maken het wel scherpe keuzes. Is het ook wat links door wat belasting... bijvoorbeeld voor mensen boven 150.000 euro naar 60% te doen? Nee, nou ja, dat zat er dan al in. Dat kon ik toen en, niet in vinden. Ja, dat zat er zeker ook toen al in. En ja, met, met alle respect. Maar als je inkomens boven de anderhalve ton weer wat zwaarder aanslaat... en dan. He, dan houden we het op 60 Terwijl Terwijl in Nederland natuurlijk van een toptarief afkomen... 20 jaar geleden van 72 Dat vind ik eigenlijk nog heel ja. bescheiden. Dat... Nee, maar eigenlijk als je, als je sneller hervormt nog... steviger doorpakt nog... Uh, en tegelijkertijd ook een aantal scherpere keuzes maakt... Ja, dan vind ik dat een, een hele bewuste keuze voor... Ja, en eerlijk delen, dus links, daar ben ik ook trots op... maar ook echt voorrang geven voor die transitie naar een duurzame economie... want die moeten we ja. echt snel gaan maken wat, in Nederland. Wat zegt het jou over GroenLinks, dit plan, Mark? Nou, ik, ben, ik vind het goed. Ik bedoel, dit is waar oppositiepartijen voor zijn. Om duidelijk te maken, zeker in die langzamerhand maandenlange stilteshow van het Katshuis, waar uh, gebroed wordt, om te laten zien hoe een oppositiepartij vindt dat het anders kan. Dat, uh, niets dan lof daarvoor. Ik ben alleen benieuwd of Jolande Sap uh, hiermee eigenlijk ook het CDA, misschien zelfs de VVD... Uh, hoopt los te weken of, of mikt ze op een, uh, op een helemaal linkse coalitie. Want je moet toch weten waar het goed voor is. Ik heb het gevoel dat het, als ik bedenk dat Femke Halsema... toch vaak uh, een, uh, een groen-liberaal uh, geluid vertegenwoordigt... dat Jolande Sap hiermee toch groen-links iets naar groen en naar rood trekt, bewust... Uh, en wat voor coalitie heeft ze zi daarbij. zich daarbij uh, ja. voor de geest gehouden? Mevrouw <lacht> ja, Wat misschien allereerst goed is om te zeggen... is dat, um, dat eigenlijk de coalitie die, uh, die ik nu vooral uh, voor me zie... een coalitie is met maatschappelijke bondgenoten. Ik zie in de politiek, als het gaat om um, echt duurzaam beleid... weinig bondgenoten op dit moment. En ik zie dat wel als ik praat met werkgeversvoormannen. Met Bernhard Wintjes, VNO-NCW, Hans de Boer van het Midden- en Kleinbedrijf... Die, die geven eigenlijk allemaal aan dat het bedrijfsleven zelf klaar is voor die transitie. Dat het bedrijfsleven zelf ook steeds meer last heeft van um, de bevoordeling van, ja, van de achterblijvers, van de vervuilende ja. bedrijven. Van het gebrek aan heldere normstelling. Dus uh, ja, in die zin hoop ik dat wij met deze plannen langzaamaan ook uh, uh, ja. CDA en VVD mee is, kunnen gaan trekken. Is er een antwoord op je vraag, van het? Nou oh ja, VNO heeft nog niet zoveel zetels in de Kamer. Tenzij nee, de VVD daar... Uh...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 En Zeker. CDA. En dat lijkt en mij je... meer dan naar de SP.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 Je 10, 10 miljard extra aan de arbeidsmarkt en komt toch op een bezuiniging van 8 miljard.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 op dus dat is echt een hele forse verschuiving die ertoe leidt dat er weer veel meer eenvoudig en laagbetaald werk kan terugkeren in bedrijven. En dat vind ik eigenlijk de belangrijkste sociale maatregel. Ja. Dat kan je een liberaal sociale maatregel noemen. Maar het is ja, de beste maatregel is toch zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat iedereen aan, het, aan de slag komt, dat iedereen aan het werk komt. En daar kiest GroenLinks uitdrukkelijk ja. voor. Chavannes. Ja, ik ben benieuwd, uh, nog even dat punt van defensie. Hans ja. Hille, die zei vanmiddag in Buitenhof, het, het is echt nu wel, uh, het is nu wel gebeurd met het bezuinigen, anders blijft er niet veel over. Uh, straks haal je alleen in Koendoes nog uh, trainers over. Nou ja, waar we op bezuinigen is vooral het, het defensiematerieel. Uh, en gelukkig hebben we daar wel een strenge rekenmeester. Hè? Dat Centraal Planbureau dat altijd meekijkt of wat je wil wel kan. Nou ja, die hebben Heeft hij uh, dit al doorgegeven. Die, die zijn nog aan het rekenen, maar we hebben hier geen gekke vragen op teruggekregen. Kijk, en Waar GroenLinks voor staat is voor veel meer Europese samenwerking op defensiegebied. En dat je ook veel meer gezamenlijk gaat inkopen en ook nou, gezamenlijk uh, gaat gebruiken. En dan kan je er echt nog wel een streep zetten door nog wel wat materieel in Nederland. Ik vond het zo'n simpel lijstje achterin van die miljarden bezuiniging tegen elkaar weggeschreven. Net alsof het op een bierveeltje was geschreven op een middag. Nou ja, de slimste ideeën ontstaan vaak op bierveeltjes. Maar er Ach. zitten natuurlijk waslijsten van maatregelen achter. Dat zijn er uh, tientallen, tientallen, die allemaal door de rekenmeesters worden bekeken. En ja, die, die waren voor een groot deel in ons verkiezingsprogramma stonden. Maar we moesten natuurlijk strenger zijn, want ook wij willen die overheidsfinanciën gezond maken. En zullen dus op korte termijn ook ja, meer moeten saneren. Ja. Ja, van, denk je dat wilt... dit... Ja. U wilt voorlopig niet naar de 3% toe zo snel als CDA, VVD en D66 dat willen? Nee, die partijen willen natuurlijk volgend jaar naar de 3%. Dat is hun politieke keuze. Ik vind dat economisch onverstandig. Ik zeg neem daar een jaar extra voor. Als je het wat meer uitsmeert, dan kan je verstandiger maatregelen nemen... die de economie ook meer ontzien. En een belangrijk punt daarin is ook dat wij er uitdrukkelijk voor kiezen... om te blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking. En ook dat is een punt vaak vergeten waar Europa echt ruimte voor creëert. In het groei- en stabiliteitspact van Europa staat dat als landen bereid zijn meer te doen aan internationale solidariteit, dat er dan ook meer ruimte is om die begrotingstekort over een langere periode weg te werken. Ja. Dat is, de, hoewel de, de ontwikkelingssamenwerking natuurlijk steeds minder draagvlak vindt in de samenleving. Er is steeds meer sceptisch over het nut daarvan. Dat klopt, maar Europa heeft zich daar ook nog wel steeds stevig aan gecommitteerd. En ik denk dat het belangrijk is. Het ook belangrijk is voor ja. Nederland om daarin te blijven investeren. Want je ziet dat de ontwikkelingslanden het hevigst geconfronteerd worden met de gevolgen van de crisis. Ook het hevigst geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatverandering bijvoorbeeld. En als we daar eh, niet een steentje aan blijven bijdragen dan gaan we dat later toch weer terug op ons bord krijgen. Ja. Want als je nu niet investeert daar... Ja, dan ga je straks grotere vluchtelingenstromen krijgen. En dan komt dat op een andere manier voor je deur. Ja. Persaldo, Mark Schavannes, denk je dat dit plan perspectief biedt voor GroenLinks? Ik denk voor GroenLinks zeker. En misschien ook wel voor gesprekken die er uh, op enig moment komen... Als, uh, als er alternatieven echt moeten worden verkend. Nou. Ja, dat is leuk om te horen. Mevrouw de um, de eerste recensie is niet negatief. <laughs> Fijn. <laughs> Oké, okay. dan uh, dank ik u, uh, Joël en Sap en Maris Javannes... voor deze eerste beschouwing en onthulling van het plan Huid voor de Toekomst. Dank u zeer. Graag gedaan.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 Nothing wrong, nothing wrong with this It's all In Your Pocket, door Jody Moon. En dat is een duo uit Limburg. En nu gaan we, zoals Boy de Wolf altijd zei, smullen en smikkelen. Ik begin hiermee. Wat heb ik nu? Het smaakt zoet. Lekker, hè? Ja, wel lekker. Maar wat is het? Wat denk je wat het is? Het ziet eruit als. Nou. Uh... Ja. Als iets wat in, bij mij in de tuin uh, voorkomt. Een lekkere springkaan. Is een springkaan? Ja. Een, oh. En die jij hebt is een, uh, lekker door een uh, karamel gehaald. Een heel klein beetje koffielikeur erop. En uh, de, de knapperige versie, zoete versie ja, dus. Ja. Smakelijk kan het ja. iedereen aanbevelen. Dan neem ik dit. Dat is met Thijse marinade. Dat is met Thijse kruiden. Maar wat is het? Ook een springkaan? Ook een springkaan, oh. ja. Dat vind ik eigenlijk lekkerder. Dat is hem, uh, ja. pittig. Ja. Een beetje pikant. Ja. Ja. Thuis? Ja. Een hè? Ja. ja. En ik heb hier nog een heerlijke hartige taart voor je staan. Hartige taart, daar begin ik ook aan. Het hm, kan je niet zo goed horen voor de microfoon, hè? dat nee. knapt niet. Nee, knap niet. Maar nee. het ziet eruit gewoon als een kies. En ik weet werkelijk niet uh, wat de ingrediënten zijn. Dat ga jij vertellen. Ja. Dat is een, uh, zeg maar een hard gebodem met uh, een ja. vulling van uh, room, eieren, uh, wat uh, groente. Tot zover en, akkoord. Ja, en fijn gesneden meelwormen. Die eerste, meelwormen? Ja, meelwormen. Ik ja. eet nu me meelwormen. Ja, wat grappig is ook dat je nu hier een taart ziet, en dan zie, dan zie je ze niet zitten. Maar er zit er wel nee. best wel veel in. En daar heb je een voorbeeld van uh, die sprinkhanen. Dan zie je ze nog uh, duidelijk uh, hoe ze eruit zien. Ik eet nu kies van meelwormen. Dat is echt een, uh, voor het eerst in mijn lange leven. Een test, hè? Ja, ja, ja, het is heerlijk. Ja. En wat ik nu doe, uh, dat heet entomofagie. Hè? Ja, eten van insecten. Het eten ja. van insecten. De aanleiding dat u hier zit, is dat dinsdag verschijnt het insectenkookboek En u bent een van de auteurs, u bent Henk van Gurp... Ja, dat weet u zelf wel, dat u het bent. Van de rijn ijssel vakschool in Wageningen. En u hebt dit allemaal bereid. Ja. Wat zo... zijn de lekkerste insecten? Nou, ik vind toch wel de springkamer. Ja? Daar gaat mijn voorkeur naar uit, ja. Sorry, luisteraars. Ik even, even die kies verderop. Nou? Ja, je kunt er niet van af blijven, hè? Vertel. Nee, <laughs> nee, ik kan er echt niet van af blijven. Nee. <laughs> Springgaan is je favoriet? Ja, mijn favoriet, ja. Maar ook, uh, nou ja, wat je al, zoals je hier in die, in die hardgetaart... de meelwormen die zijn ook uh, prima uh, te verwerken. En we hebben hele kleine wormpjes. En dat zijn de buffalowormen. Buffalowormen? Ja, en die zijn uh, alle drie al uh, voor de humane voeding uh, in de handel. Oh. Dus uh, dat is uh, dat... Uh, dat is prima om hierin te verwerken. Ja, want hoe weet je nou welk insect eetbaar is en welk niet? Nou, wat ik net al zei, er zijn er drie die worden hier in Nederland door insectenkwekers... Oh, die worden gekweekt? Speciaal voor de humane voeding, ja. Ja, maar je ja. gaat niet insecten zoeken in het wild? Nee, we gaan niet de natuur in. Insecten zijn nuttig... En, uh, nou ja, goed, uh, ik raad men, mensen oh, je bedoelt, als je ze uit de natuur haalt, dan verstoor je de, de, de, het natuurlijke evenwicht. En uh, daarbij, uh, we weten ook niet waar die insecten op gezeten hebben... want uh, de buurman kan wel gespoten hebben. Nee, en dan, uh, nee dat gaan we niet doen. Nee. Nog even voor goed begrip, een insect is eigenlijk alles... alle, alle dieren met zes pootjes? Ja, klopt, ja. Oké, okay. is dat eenvoudige definitie? Ja. Oh. ja. Een van de andere auteurs van het Insect Kookboek zit in Wageningen in de studio... Dat is hoogleraar entomologie Marcel Dikke. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik u op de man afvragen hoe vaak bij u thuis een insectengerecht op tafel komt? Nou, ongeveer uh, één keer in de week. Is dat waar? U bent, ja, zeker. Nou, u bent nou eerlijk. Ja, ik ben heel eerlijk. U hoort dan bij een heel kleine minderheid van de Nederlanders, hè? dat beseft u wel. Ja, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld. En, ja. uh, ik moet me ook... Uh, nee, de, maar het is echt heel erg lekker. En uh, net wat Henk van Geurp al zei, als je er eenmaal aan begint... je kunt er niet meer van nu Henk van Gerp, eet u thuis ook ja. echt insecten? Ja, ik ben kookdocent. Uw vrouw en, is hier ook en u ja. eet samen... Uh, ja, we gaan smikkelt... één keer in de week uh, doen we dat zeker. En uh, als we wat een, uh, een etentje... dan meestal wel even een lekker gerechtje erbij op een, uh, met uh, insecten erin. ja. ja. Nou is de hamvraag, uh, Marcel Dekker. Waarom zouden we insecten moeten gaan eten? Nou, om te beginnen is het ontzettend lekker. En we hebben dus al jarenlang iets gemist. Maar we moeten het ook gaan eten... omdat uh, de wereldbevolking die neemt enorm toe. En op dit moment wordt 70% van het areaal van de landbouw... wordt gebruikt om ons vlees te produceren. Ja. Dat is een enorme hoeveelheid. Als we van de 7 miljard mensen die er nu zijn naar 9 miljard gaan dan kunnen we niet meer de vleesproductie uitbreiden... om iedereen van dierlijke eiwitten te voorzien via vlees. Dus het is goed voor het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk? Is het maar ook het goed het ook voor het milieu? Voor het... Ja. Ja. Absoluut, want waarom is er zoveel landbouwareaal areaal nodig? Omdat voor een kilo vlees van een koe heb je uh, 10 kilo voer nodig. Als je met diezelfde 10 kilo voer insecten gaat kweken... dan eindig je met 8 kilo vlees... Ja. Je hebt dus een enorme winst. En dus als je 70 duwt, ja. procent van het areaal... daar kun je veel en veel meer kilo's insectenvlees van maken. En insectenvlees is niet alleen lekker... maar de kwaliteit van insecten is net zo goed als van een biefstuk. Ja, maar nu staat u natuurlijk voor een uh, mentale barrière... die u moet overwinnen. Ik bedoel, Nederlanders vinden insecten in het algemeen vies en eng. En ik heb dat nu zo net smakelijk opgegeten... maar dat zullen de meeste... Me mevrouw Sap, die zei. Nou, daar begin ik maar niet aan toen we het haar vroegen. Dus dat, en dat geldt voor de meeste Nederlanders. Ja, dat is natuurlijk een kwestie van ook uh, gewenning. Um, je moet wennen aan iets heel nieuws. En als je groot geworden bent met het idee dat insecten niet direct zijn om op te eten. dan, dan moet je een bepaalde barrière over. Maar als de eerste uh, kennismaking, zoals u er net zelf had. heel positief is, en als je iets lekkers eet dan gaat het de tweede keer gewoon zeker weer gebeuren. Ja, nou, het was niet mijn eerste kennismaking... want ik heb in Afrika wel eens vaker springhanen gegeten. Dat is natuurlijk, buiten Nederland... wordt heel veel insecten gegeten, of niet? Absoluut, uh, 80% van de wereldbevolking eet al insecten. En in feite, wat uh, wij in het Westen doen... als we daarvan horen, dan zeggen we... ach, dat, uh, dat is achterlijk en dat moeten ze niet doen. Dat betekent dat de mensen daar zich eigenlijk ook er niet echt over uitspreken... en er niet zo vaak over vertellen. Um, en wij denken dan van... Als ze daar insecten eten, dan zal het wel zijn omdat ze honger hebben. Nee hoor, ze eten daar een springhaan, zoals wij graag een garnaal eten. Delicatesse, delicatessen, ja. En in feite, als je goed een springhaan naast een garnaal legt... je haalt even de vleugeltjes van de springhaan weg en zijn pootjes... en bij de garnaal heb je een aantal dingen weggehaald. Dat lijkt precies op elkaar. Ja, wat ziet er, er nou zijn enger ook... uit? Ja, dat is waar. Ja. In, in Australië noemen ze dan ook uh, springhanen de garnalen van de lucht. Ah, ja. uh, van Gurb, van ik begrijp dat u al 15 jaar uh, bezig bent mee te werken aan de opmars van het insect op het Nederlandse menu. Klopt ja. Dan ja. hebt u, ik wil u niet uh, ontmoedigen, maar dan hebt u eigenlijk nog maar weinig voortgang geboekt, hè? Ja, nou, ik heb ook nog een uh, volledige baan. Ik hou me ook bezig met de klassieke keuken als ja. kookdocent. En maar op dit gebied is er toch nog weinig. Uh... Ja, maar goed, uh, het heeft ook even geduurd... voordat de insecten voor uh, de humane voeding werden gekweekt... Door, Nederlands, door een aantal kwekers in Nederland. En uh, dus we hebben uh, gewoon uh, wat stappen moeten nemen. En uh, vijf jaar geleden hadden we al een beetje het idee... om uh, met een kookboek te komen. En uh, de vraag naar recepten nam enorm toe... En dat is de reden waarom. De vraag naar recepten nam enorm toe. Ja. dus er is een opmars. Ja, zeker voor de liefhebber, de mensen die het al eens genuttigd hebben, die zeggen van goh, kunnen we nog eens wat recepten krijgen? En dat is de reden, onder ja. andere geweest dat we gezegd hebben van nou, we gaan een, een mooie een koopboek maken. Alleen ook, zal de dat hele, ja. ook de hele perceptie van het insecteneten eten is echt in de loop van die 15 jaar is enorm verbeterd. Toen wij begonnen 15 jaar geleden was de reactie heel sterk altijd van nou, een vier factor reactie. En mensen vonden dat echt raar en het was excentriek. In de laatste vijf jaar zijn de vragen die wij ook krijgen... steeds meer een serieuze vraag. En twee jaar geleden heeft het, het Rosradar-programma op hun website... een uh, poll ingezet van... wilt u insecten gaan eten, ja of nee? Toen zei 6% van de Nederlanders die daarop stemden, zei ja. Ja, kan wel zijn, vorige, maar ik kan nergens week... bij mij in Amsterdam... nooit insecten kopen, bijvoorbeeld. Dat hangt er toch ook van af. Ja, maar dan, dan wacht dus de consument op de producent. En de producent wacht op de consument. Ja, zo is het. Precies, en daarom ja. zijn we nu begonnen met het kookboek. En in Wageningen bijvoorbeeld is er een winkel die zegt... oké, okay, als jullie dat kookboek uitbrengen... vanaf uh, aanstaande dinsdag verkopen wij en insecten... En het kookboek. Ja, moet ik helemaal naar Wageningen. Van Gurp? Ja, nou, in het boek staat ook nog hoe je ze uh, verder kan kopen. Je kan ze ook via, bestellen via internet. En uh, er zijn steeds meer winkels die zeggen van... nou, uh, we gaan uh, ze ook uh, in de schappen zetten. Ja. Ja. Nou, de gewetensvraag uh, ja? is... is insecten eten eigenlijk vegetarisch? Nee, hè? ik uh, denk het niet. Nee. nee. Dat, hangt, dat hangt er vanaf waarom je vegetariër bent. Als je vegetariër bent omdat je geen dieren wil eten... dan eet je ook geen insecten. Maar als je in, uh, vegetariër bent omdat je niet mee wil doen aan de bio-industrie... niet mee wil doen aan de milieuvervuiling... dan kun je heel goed insecten eten. Ja. Ja. Ik lees in het boek, zo komen er weer nieuwe ethische vraagstukken... ook met insecten. Levende insecten kunnen enkele dagen in de koelkast bewaard worden. Ja. Dat is misschien wel een vorm van, van insectenmishandeling. Meneer nou, Dekken? Dat is... In, in, in de natuur komen, worden insecten ook aan lage temperaturen blootgesteld. Er zijn op dit moment insecten actief zo meteen in de nacht, als het teruggaat naar een graad of 2, 3... dan worden die ook blootgesteld aan een lage temperatuur. Insecten passen zich aan aan de temperatuur waar ja. ze in zitten. Die gaan zo meteen, die zijn heel erg uh, inactief in de nacht... en die warmen weer op in de ochtend en leven dan weer vrolijk verder. Nu hebt u verteld hoe goed het zou zijn voor het milieu... en voor het wereldvoedselvraagstuk. En er is een vereniging van Nederlandse insectenkwekers, die heet FENIC. Krijgt die nog de wind in de zeilen van overheidswegen? Ja, dat is heel interessant dat uh, die vereniging die is opgericht... en die, die bedrijven die zijn gestart toen wij vijf jaar, zes jaar geleden... het festival City of Insects in Wageningen organiseerden... waar we ook het insecten eten promoten. Toen zeiden ze van, nou, daar gaan wij wat aan doen. We wij, wij zien daar een markt in. We zijn met hen in gesprek geweest. We zijn onderzoek gaan starten om het verder te, uh, verder te onderzoeken... wat je allemaal kunt doen met het kweken van insecten voor humane consumptie. We zijn ook samen naar het ministerie van Landbouw gegaan. En het ministerie van Landbouw heeft, nadat we het juiste loket gevonden hadden... want oorspronkelijk hadden ze daar geen loket voor... die heeft een subsidie gegeven van een miljoen euro... om onderzoek te doen van hoe we dit verder kunnen verbeteren. En in feite is dat een eerste stapje... Als je kijkt naar hoeveel onderzoek er wordt gedaan om het, uh, de productie van regulier vlees te promoten en te, verder te, te verfijnen. Dat is een veelvoud ja. van, van deze 1 miljoen. Maar het is een eerste stap om ook vanuit de overheid te laten zien, wij vinden dit serieus. En ook een internationale organisatie, zoals de Wereldvoedselorganisatie, (FAO) die ondersteunt dit van harte. Henk van Gurp, in, in het boek stelt een insectenkweker voor vrijdag visdag, woensdag gehaktdag, dinsdag insectendag. Goed idee? Dat is een heel goed idee, ja. Zo, ja. Maar hoe lang zal het nog duren voordat dat ingang vindt? Nou ja, ik, iedereen kan, uh, als je het boek koopt, kan iedereen daar uh, eens mee beginnen. Ja. En, uh, ik, wat U bent uh, van goede moed. Ik ben van goede moed. En ik, ik denk ook. Uh, nou ja, we hadden laatst een straatfeest. En we hebben gewoon. daar uh, is wat uh, insectenhapjes gepresenteerd. En iedereen was uh, heel erg enthousiast. Nou, weet je ik bedoel, wat? Ik neem. en wat? Doe het dus eens uh, op, een, op, een, op een feestje. En, uh, Doe het maar, eens op een feestje. Ja, nou, we hebben hier een klein feestje. Ik ja, neem wel zo'n stukje. Ja, iets ja Met uh, meelwormen. En ik vertel er even bij. Het boek heet dus Het Insectenkookboek Auteurs Arnold van Huis, Henk van Gurp en Marcel Dikke. En volgende week uh, wordt dit onderwerp uitvoerig behandeld... in het radioprogramma uh, Vroege Vogels. Klopt, ja. Dank, uh, Marcel Dikke. Dank, uh, Henk oh. van Gurp. Goede thuisreis naar Wageningen. Dank je wel. En jij ook uh, heel erg bedankt. Oké. Okay. Marcel, je hebt wat gemist. Oké. Okay, je het zit is in Wageningen. Voor twaalf. Ja. Unilever doet de plofkip in de ban. Wouter Klootwijk is journalist, geestelijk vader van de term plofkip en houdt er ook een paar in huis. Goedenavond Wouter Klootwijk. Dag, Jon John Janssen Verhalen. Wat is een plofkip? Een, een plofkip uh, is een kip die uh, razendsnel na zijn geboorte uh, groeit tot uh, 2 kilo en dan zijn ze klaar voor de pan. ja. En als Unilever daar nou mee ophoudt met die plofkippen... kunnen ze voor een langer leven nog omgeschoold worden tot scharrelkip? Uh, nee, ja, ja, een, plofkip, een plofkip is als plofkip geboren, is zo gemaakt. Dat is een uh, Amerikaanse vinding. Uh, dus, uh, ze hebben zo, zo lang gekruist tot je de plofkip kreeg. En die plofkip, dat, dat, dat beestje wat maar zes weken... Uh, ja, Mag leven in Nederland. Als je dat langer laat leven, dan nou. gaat dat ploffen gewoon door. En uh, dan is het, dat is een ramp. Het is een ramp voor die kip om nog uh, uh, uh, ouder te worden. Dan wordt hij, wordt hij heel dik en zakt hij door zijn poten in. Uh, dan, uh, De mensen die er naar kijkt, die denkt dan dat die kip ongelukkig is. Dat weten wij nooit zeker hoor, maar uh, dat, uh, dat moet je niet doen. Dat heb jij zelf meegemaakt. Ik heb, uh, ik heb uh, twee keer. Uh, in, een bepaalde, uh, in twee periodes plofkippen, uh, uh, kuikentjes uh, in huis gehaald en op een erf gehaald en gekeken wat er gebeurde. Ik heb één keer een, uh, een aantal plofkipjes uh, uh, uh, een paar maanden oud laten worden en dat had ik niet mogen doen. Uh, want dat was, dat was lijden voor die kippen. Dacht ik hoor, als mens. Want mensen denken altijd in menselijke termen. Wat was het lijden? Nou, ze, ze konden zich nauwelijks nog... Ze werden heel dik. Ze lagen op hun uh, borst. En die borst was helemaal kaal van dat... Uh, uh, ze hadden ook helemaal gezien... om. als ik voer ietsje verder legde... Dan wilden ze absoluut niet, niet, niet naar naartoe waggelen. Dat konden ze eigenlijk ook niet. Dus ik moest voer voor ze neerleggen. Het, het, het, het enige wat ze leuk vonden was eten. Dus, uh, ze, ze aten maar door, ze aten maar door. Het, was, het is verschrikkelijk. Dus het is niet zo... Echt niet zo. Dat is heel belangrijk dat mensen dat uh, moeten weten. Een plofkip maakt je niet gelukkiger door hem een langer leven te bezorgen. Dat, die vergissing uh, wordt vaak gemaakt. Maar dat is niet zo. Een plofkip is een, een raar gedrocht uh, wat het, maar het beste zo snel mogelijk opgegeten kan worden. Dus een plofkip kan het beste uitsterven? Als soort? Die, die, die. Nu heb je het over, nu heb je nu, nu heb je ik, nu, misschien dat ik dat wel, dat weet ik niet, ik, nee, ik, weet het, ik weet het niet, ik weet niet, ik weet niet of een plofkip die zes weken leeft een, een ongelukkig leven heeft gehad, dat weet ik helemaal niet, je moet wel weten dat het de, de kip van de wereld is, je moet weten dat, uh, Overigens, al, op alle continenten. de kippen die gemaakt worden. Voor, als, als vleeskip, zal ik maar zeggen. Dat zijn allemaal plofkippen. Het zijn er honderden miljarden. Dat zijn er zoveel. Dat, als wij in ja. Nederland. een beetje gaan zitten. Uh, rommelen over het weg met de plofkip. dan heb je. Dan, ja. Ja. ja. Dan heb je het over een heel ander fenomeen. Ik, ik weet niet of een plofkip het zo vervelend vindt. dat hij zes Om weken lang plofkip een plofkip plofkip te zijn is. Oké, okay, dank. Wouter Klootwijk, okay. dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Lucella Carrasso en ik eindig met een gedicht van Wim Brands. Eerst de feiten. Hij zit elke dag achter zijn raam. Een man van 79 met een kast vol corsetten die in geen wind meer bollen. Dan het verhaal. Hij zwaait naar ons als naar zeilschepen die er niet zijn. Ten slotte het gedicht. Wat hij altijd weer ziet, haar niet. mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Der nieuwe Peugeot 3008 Hybrid 4 ist eerste erste vollhybride Diesel der Welt.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 Dit is Radio 1.